Dan Voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Tap een hele goede avond hier op Zivem Zandvoort bij het programma Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. Twee uur lang, nieuw Age muziek hier op je eigen lokale radio. En we zijn begonnen met A Delicate Joy van, even kijken, David Nevu, een goed nieuwe CD tot mij gekomen via Canada. Ed Bonk en zijn partner, die hier voor deze promotie verantwoordelijk is. Heerlijke, fijne pianomuziek. En het is wel grappig als je dan, uh, komt dit cd'tje komt dan uit, uh, uit Canada en wat staat er eigenlijk op het hoesje? Allemaal vrolijke tulpjes in verschillende kleuren. Goed, we gaan verder natuurlijk met, uh, in dit geval met Gio Ari, dat is zijn twee artiesten. En ze hebben een hele mooie cd gemaakt met uh, atmosfera. Ik wens je heel veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio en natuurlijk te beluisteren via de website peacefulradio.eu en via Facebook allemaal te volgen. Da. van Ivan uh, Thier, ja, dat is artiest van het label Phoenix Muziek. Prachtige muziek natuurlijk, altijd weer van dit Scandinavische label. We gaan afsluiten in dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 748 hier op CFM Zalvoort met uh, Healing Music. En in dit geval komt dat van uh, Elena Scrazi onder de artiestenaam Brainscapes... En deze CD heet Sacred Space Music for Reiki Ik kom na het nieuws graag bij je terug Voor nog een uurtje Peaceful Radio, nog een uurtje Nieuws voor new age muziek.